Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nigeriaanse politie looft een beloning uit van 300.000 dollar... voor tips die leiden naar de ruim 200 vermiste meisjes... die werden vorige maand ontvoerd door terreurbeweging Boko Haram. Ze worden waarschijnlijk als slaaf gebruikt... of als bruid verkocht in de buurlanden Tjaat en Kameroen. De Verenigde Staten sturen een team specialisten naar Nigeria... om te helpen bij de zoektocht naar de meisjes. De gemeente Amsterdam overweegt om deurwaarders op ruim 150 huishoudens af te sturen. Die kregen vorig jaar duizenden euro's meer woonkosten bijdragen dan de bedoeling was. En ze weigeren het geld nu terug te betalen. In totaal gaat het om 1 miljoen euro. Koffiebedrijf DE Masterblender 1753 en het van oorsprong Duitse Jacobs... gaan fuseren tot het grootste koffiebedrijf ter wereld. De nieuwe naam is Jacobs Douwe Egberts. De koffiebranders zijn samen marktleider in meer dan 25 landen en hebben samen een jaaromzet van 5 miljard euro. Het hoofdkantoor komt in Nederland. De fusie is naar verwachting in de loop van 2015 afgerond. Oekraïne heeft het eerste deel van de noodlening van het IMF ontvangen. De kapitaalinjectie van 2,3 miljard euro is bedoeld om een faillissement af te wenden. In totaal verstrekt het IMF Oekraïne een lening voor twee jaar van ruim 12 miljard euro.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 is zin in ZFM ZFM Met nu de Vinyljaren Welkom terug bij de Vinyljaren, het nostalgische radioprogramma van CFM Zandvoort. Waarin wij muziek draaien uitsluitend van vinyl. Nou ja, alleen de tune niet. Die komt uit de computer. Nou, oké. Okay. Is dan ook weer bekend? Ja. Ja, daar is dan helemaal geen vinyl van, van die tune. Helaas niet, anders deden we dat ook nog hoor. Vol nou, uh, we zijn dus bezig vandaag met uh, voor u te draaien het. Concert for the People of Cambodia. Toen de tijd de naam. Ik weet, ik weet eigenlijk niet of het toen nog eens even uitzien te vinden. Of dat nog steeds de naam is of dat het land intussen gewoon weer Cambodja heet. In 1979 vond dit concert plaats op 26, 27, 28 en 29 december van dat jaar. De kerstperiode, dus zou ik maar zeggen. Legendarische acts uit de toenmalige rockmuziek. Alles wat ze toen een beetje iets voorstelden in de Britse rockmuziek... dat trad daar zo'n beetje op. Het concert werd georganiseerd onder andere door de Verenigde Naties... Uh, secretaris-generaal, toenmalige secretaris-generaal Kurt Waldheim... die uh, wist natuurlijk van de enorme chaos en uh, desolate toestand... van het land Cambodja of Kampuchea zoals je het ook mag noemen. Honderdduizenden mensen zijn daar uh, omgekomen... en ook doelbewust vermoord door, uh, door het uh, schrikbewind... Van een uh, van meneer Pol Pot met zijn rode kmer. Echt de grootste misdadigers die je uh, maar kunt voorstellen. Het was echt heel verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurde. Het was gewoon pure willekeur. Als, als, als, als hij in niet mocht, dan ben nou, een kopje kleiner gemaakt. Zo ging dat. Het land leefde dus in totale armoede en, en chaos. Toen deze meneer eindelijk uh, aan de kant uh, kon worden gezet. Deze meneer Pol Pot. Echt een verschrikkelijke man. Na die tijd werd de zaak weer een beetje hersteld. Door een prins die daarvoor ook al in bewind was, Meneer Norendom Sihanouk geloof ik. Als ik het goed onthouden heb. Die kwam later weer aan het balwant. Maar of hij er nou zoveel goeds van gemaakt weet ik ook niet. In ieder geval. Het concert werd dus vier avonden lang in Londen georganiseerd. Om geld bijeen te brengen. Hoeveel dat weet ik niet. Dat, dat vermelden de analen ook niet, om het zomaar te zeggen. Maar het is genoeg geweest. De vier, de vier avonden brachten flink veel geld op. En met name ook de merchandise daarna, de, de dubbel LP die er vanuit kwam En ook de videoband die ervan gemaakt werd. Later ook zelfs nog uitgebracht op DVD. Toen een DVD mogelijk was. Dat was het toen nog niet, natuurlijk. De eerste keer was het gewoon een videoband. Volgens mij heb ik die nog ergens. VHS-bandje, weet ik. Ja, traden natuurlijk grootheden op als The Who en Queen en weet ik het allemaal niet. Ik heb ze het namen al een paar keer genoemd. Uh, we gaan nu uh, luisteren naar The Pretenders. Wisdom Band, geweldige band uh, uit die tijd. Met natuurlijk uh, zangeres uh, Chrissy Heinde en gitarist uh, Robbie McIntosh... Die uh, leuk genoeg, later uh, uh, nog deel zou gaan uitmaken van de begeleidingsband van Paul McCartney. Misschien hebben ze het toen al afgesproken tijdens deze concerten. Kan zomaar. De um, pretenders gaan we dus horen. Um, en het nummer wat we van de pretenders draaien: dat heet The Wait. The pretenders. I'm gonna go doorgaan. Hè? Dat is niet de bedoeling. Dat, uh, nee, dat is niet de bedoeling. Dat willen we niet. Uh, uh, we gaan wel een beetje afwisselen. Het is geen... Uh, Oké, okay. <coughs> nou, de pretenders. Vertel. Uh, wacht, ja, vertel. Ja. Nou ja, uh, uh, heel bekend was natuurlijk Chrissy Hind. Ja. Uh, de zangeres. Uh, uh, gitariste. En uh, ook verantwoordelijk voor de meeste nummers Ja, van getrouwd overigens met... Uh, toen de tijd, hoor. Getrouwd overigens met uh, Ray Davies, hè, van de Kings. Ja. Ja, daar nou is er mee getrouwd. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, de band bestond toen... uit uh, gitarist... James Honeyman Scott... Uh, Peter Varnen op... Uh, bas en... Martin Chambers op drums. En... Uh, de band heeft ooit een uh, versie opgenomen van Stop Your Stabbing... van ja. inderdaad Ray Davis. Ja, The Kings. En dat werd geproduceerd door Nick Lowe. Ja. Oh, Robbie McIntosh zat het er toen niet bij? Uh, of was hij al weg? Dat kan ook... <laughs> Jawel, uh, die is er, uh, ik denk, later bij te oh, bijgekomen. Hij is toch bij, later bijgekomen. Ja, Pas later. Jij, ja. En later zou die dan ook naar de begeleidingsbedrijf? Uh, in 1982 dacht ik. Oh, oké. Okay. Later... Uh, toen is uh, de, de toenmalige gitarist... Uh, Honeyman Scott die uh, stierf aan een overdosis cocaïne. En ja, uh, is vervangen door... Uh, Robbie McIntosh. Ja, en die zou dus later ook deel... voor een uh, lange tijd, behoorlijke tijd... deel gaan uitmaken van... Uh, de begeleidsband van uh, Paul McCartney. In ja. ieder geval vanaf zo'n beetje 1988... tot 495, zoiets. was ook nog een... Uh, voormalig lid van Manfred Mann's Man's... Earth Band, dus. Wel iemand die zijn sporen in de muziek heeft. Ja, zeker weten. Goed, nou, we gaan dus uh, naar kant 4... van uh, deze plaat. En dat is, uh, voor een deel Paul McCartney en Wings. En, uh, nou ja, dat, de geschiedenis kennen we natuurlijk. Paul McCartney verliet in 1970 de Beatles. 10 april 1970 was dat. Die datum staat in je geheugen gegrift, gegrift, als Beatle-fan. 10 april 1970 verliet hij de Beatles. En begon toen met een uh, solo-carrière. Hij heeft toen een uh, solo-album gemaakt, McCartney, waar niet iedereen nou vreselijk enthousiast over was. Daarna kwam hij samen met zijn vrouw Linda met het album Ram in 1971. Toen stond bij hem met name weer de behoefte om, eh, om, om met een band te gaan spelen. Dat vond hij wel leuk. Dat had hij natuurlijk een hele tijd al niet meer gedaan. Want de Beatles speelden niet meer sinds 1966. Overigens nog een klein leuk detail even daarover. Dat, dat las ik toevallig van de week. Maar misschien even een klein leuk detail nog even ertussen door. Het heeft niets met dit te maken. Mm -hmm. De Beatles gaven hun laatste concert op 24 augustus 1966... in het Candlestick Park in uh, San Francisco. En weet je wat Paul McCartney dit jaar doet? Op diezelfde datum... Treedt hij nu met zijn huidige begeleidingsband op. In het Candlestick Park in San Francisco. Dus waar, hey. de, waar de Beatles toen ooit afscheid namen, daar gaat hij dit jaar weer spelen. En ah. het wordt een, een, een Beatles Farewell Concert of zo. Uh, anniversary of zo? Ja, het, het, wordt, het, wordt, het, wordt, het heet geloof ik de Beatles Farewell Concert of zo. Dat, uh, dus hij zal wel heel veel Beatles muziek spelen die avond. Denk ik zomaar. Maar goed, ja. dat terzijde. Uh, Wings was natuurlijk een band die begon in 1972... met in ieder geval als vaste leden Danny Lane, Linda McCartney en Paul McCartney. Voor de rest uh, heeft de band denk ik drie of vier bezettingen gekend. En uh, de, band, de bezetting die hier speelt is een van de laatste bezettingen. Met Lawrence Juber als gitarist. Steve Holly als drummer. Paul McCartney natuurlijk zelf als... Uh, als, als bassist en gitarist en pianist... Linda McCartney, keyboard en aangevuld nog met een aantal uh, blazers daarbij. Howie Casey en... en nou die namen uh, schiet hem even niet in binnen. Howie Casey was er een van. Um, en we gaan ze horen. Ja, we gaan ze horen. Met een oud liedje van de Beatles. Ja, kan dat ook bijna anders. Huh? Paul McCartney en Wings uit 1979. Dus live. Got to get you into my life. en Wings dus. Met een oud Beatle liedje uit 1966. Van het album Revolver. Daar kwam het uh, vanaf. En nu hoorde hij het weer eens, deed hij het weer eens. Uh, lekker dunnetjes. Live over. Got to get you into my life. Met zijn toenmalige bezetting. Van de band Wings. En uh, dat was ook de laatste bezetting. Want na de hierna ging het. Uh, uh, ja stopten ze er gewoon mee. Uh, Paul ging weer een tijdje solo. Tot die in. Uh, 88, 89 weer met een band op uh, tournee ging. Uh, ten tijde van het album Flowers in the Dirt en zo. Dat concert heb ik ook gezien. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Jongen, jongen, jongen. Wat was dat mooi in Ahoy toen. Um, we gaan weer terug naar de Pretenders. Ze begonnen net al, maar ik heb ze gewoon de mond gesnoerd. Ik heb gewoon gezegd, ho, stoppen. Want eerst krijgen we Paul. En uh, nu gaan we weer naar de Pretenders. Want ik wissel het wel een beetje af, weet je wel, Dat je niet te langer de ene hetzelfde hoort. Tenders. En het liedje dat heet Precious. The Pretenders en uh, Precious heette dat uh, uh, dat nummer. Chrissy Heinde en uh, consorten. Chrissy Heinde zou ook nog eens een keer een grote hit uh, uh, scoren natuurlijk met, met UB40. hè? Met het nummer I Got You Babe. Ja. Yeah. Minder gelukkig trouwens. Dat, dat, dat is, nou ja, oké. Okay. Ehm, zullen, ehm, nee. nee, zullen we het maar niet over hebben. Ik hoop dat we het maar niet over hebben. Ik hoop dat we vier uur halen. Want eh, poeh. Uh, dus, uh, we hebben niet zo erg veel muziek meer. Maar dat komt wel goed hoor. We gaan het wel zien. We rekken het gewoon uit. En anders doen we nog wat anders na afloop. Ja. Ik heb alleen niet meer LP's <laughs> bij me. Ik heb maar twee LP's meegenomen vandaag. Ja. Ja. Nou ja. Lekker makkelijk. Dan is het niet anders. Nee, dan is het niet anders. Nee. Paul McCartney en Wings. Um, ik zei het al, de band begon ongeveer in 1972. Toen kwamen ze uit met het album Wings Wildlife. Uh, nou ja, dat, dat uh, was een album. Ja, sommigen vinden het geweldig. Ik vond het niet zo groot. Uh, het was gewoon eigenlijk weer wat Paul wilde. Hè? Hij wilde gewoon weer met een bandje helemaal opnieuw beginnen. Niet, niet de, de grote Paul McCartney die al helemaal beroemd was van de Beatles. Maar hij wilde van de grond af aan beginnen. Dat Wings ook begon, zijn ze in een busje gestapt. Uh, hebben hun apparatuur ingeladen en zijn langs... Uh, langs uh, universiteiten in, in, in uh, Engeland en Schotland gaan reizen. En uh, gewoon bij de poort zich aanmelden van... Uh, Hallo, wij zijn Paul McCartney in Wings, we willen graag even spelen hier. Zo ging dat. En uh, met een repertoire van hoofdzakelijk een beetje oude rockers natuurlijk. En uh, toen kwam dat album uh, Wildlife uit. En daarna is het natuurlijk uh, steeds meer bergopwaarts uh, berg gegaan. We kregen uh, Red Rose Speedway. Uh, we kregen uh, Band on the Run. een van de beste albums van, van Wings overigens. Uh, Venus en Mars. Uh, Wings at the Speed of Sound. En... Daarna was het eigenlijk een beetje gebeurd... wat het betreft de albums van, van Wings. Want daarna ging hij toch weer meer... Uh, solo albums uh, maken. Spe Wings at the Speed of Sound is dus volgens mij... een van de, van de laatste Wings... echt Wings albums, laat ik het zo zeggen. Het nummer wat we nu gaan horen... is afkomstig van... het solo McCartney album... McCartney 1. En dat heet Every Night. I wanna stay ...komstig eigenlijk origineel van het uh, soloalbum van McCartney. Zijn eerste soloalbum, McCartney. Wat hij uh, geheel en al thuis opgenomen had. Met uh, gewoon een bandrecordertje thuis. En uh, ja, oké. Okay. Uh, er stonden een paar hele mooie nummers op. Dat in ieder geval. Uh, dit onder andere Every Night. Maybe I'm In Meest stond daar ook op. Prachtig liedje. En uh, we gaan verder met The Pretenders. Want die hebben nog een liedje. En dat gaat over... Tattooed Love Boys. Oh. is het dan ineens afgelopen. De pretenders dus. En uh, dat noemen, dat heet uh, Tattooed Love Boys. Ja. Yeah. Uh, uh, ja, zo ging dat. Oké, okay, we gaan door met Paul McCartney en Wings. Een liedje dat hij opnam op zijn tweede uh, thuis opgenomen soloplaats, zou ik maar zeggen is McCartney 2. Uh, en die was aanmerkelijk beter trouwens dan de eerste. Uh, daar stond dit liedje op, en dat speelt hij ook nog wel vaak tijdens concerten. En uh, uh, nu ook, dus Paul McCartney, Wings En het heet Coming up En Wings met een liedje van zijn tweede soloplaat. Althans, zijn tweede McCartney plaat. Hij heeft daar tussendoor al meer soloplaten gemaakt hoor, dat wel. Maar ik bedoel, zo echt in die serie van thuis opgenomen platen en zo. Dit, uh, dit heette dus Coming Up. We gaan door met Elvis Costello en The Attractions. En dat noemen we het heet The Imposter. Too tough, Try to jack the line. You can't add out of but No man you think that you can be. I just don't know how you get to. That is only the imposter. That is only the imposter. Never been this far. I was stuck too smart. I don't know that you think that you can't be I just don't know how you see that from the wreckage. En we gaan naar het slot van het concept, dames en heren. Want, en dat was uh, Rockestra. En dat, nou, wat daar allemaal in zit, ik, uh, bijna alles wat in die concerten meegespeeld heeft, doet hiermee. Um, het is een gigantische bezetting. Ze spelen drie nummers. Ik hoop dat we het halen voor het weer. Uh, we gaan het gewoon doen. Hier komen ze. Lucille, Let It Be, en de uh, Rockestra team. Ah. It's not insane. Yeah, I the body, but I hold it every time.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 She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Ja, dat was uh, Let It Be. U krijgt nog één nummer, maar ik wou u toch even vertellen wie hier allemaal meespelen. Want het is op zich natuurlijk wel heel uniek, hè. Wat er allemaal met de Rockestra line-up. Dat was een, uh, een line-up van alle, bijna alle muzikanten. Daar deden dus mee. John Bonham. Uh, Billy Brenner. Gary Brooker. Howie Casey. Tom Dorsey. Dave Edmonds. Steve Holly, James... Uh, hoe heet die man? James Honeyman. Jace Honeyman Scott, dan hadden we nog uh, Steve Howard, Kenny Jones, John Paul Jones, Lawrence Juber, Danny Lane, Ronnie Lane, Linda McCartney, Paul McCartney, Robert Plant, Thaddeus Richard, Bruce Thomas en uh, Pete Townsend. Nou, die mensen die speelden dus allemaal mee bij deze gigantische line-up en dat hoort er helemaal goed in... Uh, in het laatste stuk. En er is nog een leuke anekdote. Klein anekdotetje nog over te vertellen. Al die bandleden die stonden in zilverkleurige jasjes. Bij dat orkest, Behalve Pete Townsend. En daar kreeg je dus ook inderdaad een opmerking voor. Paul Magaar die zoiets zei van. Only, he is the only bastard who refused to put on a silver jacket. Oké. Okay, nou, luistert u naar. Het is gigantisch stuk muziek. Uh, met al deze muzikanten bij elkaar. De uh, rockestra team get your rocks on ik zei Het is opgenomen op uh, 29 december 1979 dit. Dus, uh, en dat was het uh, orchestra Team en, uh, uit het concert voor Kampuchia. Nou, ik heb nog één liedje niet gedraaid en dat gaan we dan nu maar doen. Want ik heb toch, ik red het toch precies allemaal mooi met de tijd. Dus ik heb nog één liedje niet gedraaid en dat gaan we dan uh, nu doen. Maar ik wilde u dit eigenlijk wel laten horen en niet de kans lopen dat ik het... Uh, dat dit niet aan bod zou komen. Uh, nog een keer Rockpile samen met uh, Robert Plant. Daarmee nemen we afscheid van uh, de vinyljaren. Tot volgende week. Als alles goed zit, krijgt u zometeen culinaire zaken. En uh, we gaan uh, eruit met Rockpile samen met Robert Plant en Little Sister.